Drie uur, Renate Evers met het NOS-journaal. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken vindt dat de Europese landen met een gezamenlijk China-beleid moeten komen. De Chinezen weten nu vaak niet bij wie ze moeten aankloppen in Europa. De Europese landen zien elkaar nu nog vooral als concurrenten als het over China gaat, maar dat is volgens Timmermans uiteindelijk minder effectief. Hij vindt dat Europa meer met één stem moet spreken. Ook ziet hij China niet als het gele gevaar. Volgens Timmermans heeft China de komende jaren in eigen land genoeg te doen... en zal het land geen conflicten met het buitenland zoeken. Chinese staatsmedia melden dat dit jaar bijna 11 procent van de begroting naar Defensie gaat. En die begroting wordt vandaag voorgelegd aan het Nationale Volkscongres, het Chinese parlement. Dat is begonnen aan zijn jaarlijkse zitting. Een 29-jarige inwoner van Eindhoven heeft tegen de politie gezegd... dat hij vrijdag een man heeft doodgeschoten op een woonwagenkamp in de stad. De politie heeft hem aangehouden. Na de schietpartij Vrijdag hield de politie een grote zoektocht... maar die leverde niets op. Ruim een maand geleden deed de politie een inval... in hetzelfde woonwagenkamp in Eindhoven. Toen werden 19 mensen aangehouden, onder meer voor drugshandel. Er werden onder meer honderdduizenden euro's, een vuurwapen... auto's en tv's in beslag genomen.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 Maarten, ach. Ja, we praten vannacht over mantelzorg. Want als het aan onze overheid ligt, dan uh, gaan we dat weer zelf doen: zorgen voor onze ouderen. En uh, laten we dat niet over aan de verzorgingshuizen, verpleeghuizen en bejaardenhuizen. En hoe je die huizen ook noemt of noemde. Moet het dus weer zelf genoemd. Maar is dat, is dat wel te doen? Is het niet veel te zwaar? Of is het juist eigenlijk iets heel moois? Ik ben op zoek naar verhalen van mantelzorgers. Uh, maar ik ben ook wel heel erg benieuwd hoe het is om mantelzorg te ontvangen. Bent u nou zo iemand die juist mantelzorg krijgt van uw kinderen of uw partner? Hoe is dat eigenlijk? En, uh, of zou u dat eigenlijk wel willen, maar willen de kinderen niet? Of, of kunnen de kinderen niet? Durft u het uh, eigenlijk wel te vragen? Mag je zoiets van, van je kinderen vragen? Gaat er niet veel te ver dat de overheid dat van ons vraagt? Nou, dat soort dingen, daar praten we over vannacht. En uh, Peter is aan de lijn. Peter uit Hoofddorp, kom dan maar in. Ja, goeie. Jij hebt ook ervaring met mantelzorg. Ja, en nou, niet bepaald uh, de positieve kant. Vertel. Nou, ik ben pleegkind geweest vanaf mijn geboorte. Uh -huh. Dus niet geadopteerd. Dus gelijk onder de kinderbescherming. Oké. Okay. Dat is even terzijde. Mhm, uh -huh. ja. Maar dus, ik heb dus dus hebt al lang mijn, moeder, mijn pleegmoeder verzorgd. Altijd, altijd dezelfde pleegouders gehad, trouwens? Of? Eh? Altijd dezelfde pleegouders nou, gehad? Ja, ik in het ja. huis ook. Tussen oh, Ook nog. Ja, ja. Het maar, maar je hebt zeven jaar voor je pleegmoeder gezorgd. Ja, ja, ja, ja. Mooi. En dat, nou, dat was niet bepaald uh, de positieve uh, zijde. En waarom niet? Nou, uh, de laatste twee weken dat ze nog leefde, zei ze gewoon tegen mij: van ik kan merken dat je mij niet bent. Oh. Dat komt hard aan hoor. Zo, ja. En uh, ja, ondertussen elke keer chanteren, dat waren ze ook goed in. Nou, oh, maar, maar had dat niet iets te maken met, noem maar wat, dementie of zo? Was, was ze... Nee, ze was absoluut niet dement. Oh. Uh, oh. Nee. Ze, maar ze dat, de, dat tachtig, maar uh, zeer pienter. Ja, dus je had niet bepaald een warme band dan? Nee, nee, absoluut uh, geen warme band. Dat nee. uh, nooit gehad ook trouwens hoor. En toch nam je op dat moment je verantwoordelijkheid. Ja, om te kijken. ik was de enige uh, uh, hier in Hoofddorp, mijn pleegmoer die woonde in Limburg. Mm. Daar had ze al helemaal geen contact mee. Mm. Ja, iemand moet het doen. Ja. ja. En dan, en dan denk je, ja, dat, dat ben ik dan. Ja, de, de, ik had geen keus. Nee. nee. Ik had wel, uh, ik heb uh, vaak genoeg tegen de gezegd van maar, ik heb ook nog een eigen leven. Maar je zegt, je hebt geen keus. Dat is al eerder gezegd vannacht. Je rolt erin, je hebt geen keus, je doet het gewoon. Maar als je nou had gezegd, ik doe het niet? Uh, dat heb ik wel eens een uh, aantal keren gezegd, ja. En dan? En dan uh, had ze willen hebben dat ik uh, s'avonds nog even naar de bibliotheek voeren ging. Ik zei, nee, ik ben nu thuis, ik ga niet. En dan? En dan uh, eiste ze gewoon dat ik wel eens wel ging. Nou, dat, heb ik, dat deed ik dan gewoon niet. Ja. Ik heb ook nog een eigen leven. Zo is het, ja. En, maar uh, ja, dat pikten ze dan gewoon niet. De, de, de sfeer werd er niet beter op, maar goed, dat, ze moest zich daar bij neerleggen, ja. neem ik dan maar aan. Uh, nou, ik moest me daarbij neerleggen. Oh, je ging toch? Ik, nou, ja. Oh. Wat denk jij dan? Dat ik gezin heb in ruzies? Nou, oh, ja, ja, precies. Nee, heb nee, wil dus... nee, dus... nee. Nee? je geen ruzies. Maar je woont toch niet bij je pleegmoeder in huis nog? Of die zeven ja, die jaar? ik heb een eigen huis, maar uh, mijn moeder is nu dood. Maar uh, in ieder geval, uh, ik heb wel een eigen huis. Ja. ja, je pendelt elke keer heen, heen en weer met je fietsje Ja, ja. Maar als ik... Het weer heel hard. Dus je hebt niet zo'n goede band. Uh, ik kan me voorstellen dat dan zegt... Van, nou, maar ik, uh, ik kom nog één keer in de week uh, zondagmorgen op de koffie. Nou, dan uh, heb ik een uh, hele tint gechanteerd uh, door Ma. Ja. Want, want, uh, want ho ho ho er goed in. Hoe kan ze je chanteren dan als je zegt ik neem afstand? Ja, uh, door bepaalde zaken natuurlijk, in de privé-sfeer. Ja, ja. Nee. Waarom je verder niet uitwijten op Radio 1? Dat ga ik niet op de radio ja. vertellen. Maar ja. uh, dat heeft uh, met familiezaken te maken. Ja. vervelend. Uh, uh, dat, dat, dat, dat klinkt niet bepaald als een mooi verhaal. Nee, maar nee. kijk, aan de ene kant kan ik wel zeggen... maar ik heb het dus toch gedaan. Je hebt het wel gedaan, ja. Dat, dat vind ik dat en, dus en, wel uh, te prijzen. Uh, uh, uh, ja. Ik vond het in dit kader gewoon mijn plicht. Ja. ja. En uh, inderdaad, je rolt erin en uh, je hebt gewoon geen keus. Ja. ja. Maar ik heb nog wat. Nou. Ik ben dus pleegkind. Ja. Ik ben, uh, ken mijn eigen familie niet. Uh -huh. Ik heb geen kinderen. Nee. Wie moet mij nou verzorgen? Goed punt. Daar wordt niet aan gedacht. Nee. Van alleengaande die geen kinderen hebben. Nee. Die kunnen zeker gewoon uh, ja, doodgaan. Mm. Kosten kost dus ook niks. Ja, dus dat is, ja, dat is een goeie. Dat is een goeie hè? Daar heb ik nog even niet aan gedacht. Ja, maar ik wel. Maar je hebt, je hebt natuurlijk wel buren. Uh, die kennen me... Die, die, iedereen leeft heen, nee, links, <lacht> de een, leeft links, de andere leeft rechts. Ja, ja, ja. Je kent die Finax-wijken van tegenwoordig. Iedereen is snel, snel, snel. Dat, druk, is, daar druk, in, druk. dat is daar een hoofddorp niet anders. Nee, geen tijd, geen tijd. Ja. En ze kennen me niet eens. Nee, dat is een goede vraag. Ik heb er geen antwoord op, uh, Peter. Nee, ik ook niet. Nee. Misschien de minister? oh nee, staatssecretaris, hè? Ja, staatssecretaris Van Rijn, die gaat de erover. De hij komt ja. eigenlijk langs. Ja. Nou ja, <lacht> hij heeft ervaring. Nee, nou, ja. kijk, uh, bejaardenhuizen zo, dat wordt echt niet opgegeven, joh. Nee, ik dus ik dat zal altijd nodig aan. blijven voor, nou ja... Voor de... het noodgevallen. Precies, ja, ja. Ik geloof helemaal niks van. Ja. Nou ja, anders gaan we maar naar de kerken. Nou ja, dat, dat, dat is een goeie. Ja, dat, dat is ook een punt. Waar, waar ja. blijven de kerken? Nou die, die die zie je je. nou, die zie je steeds meer, kan ik je vertellen. Ja. ja, ik zag vanavond nog de Pinkster gemeente. Maar dat is niet voor mij. was het allemaal. Nee, je, nee, al, je, hebt, je hebt natuurlijk wel de laatste jaren... Ik weet niet of je, het, eh, of je dat ook in Hoofddorp hebt... maar Stichting m -m -m Present misschien wel eens van gehoord. Nee, heb je niet. In Ede hebben we ook Dienje Stad. en Je ziet steeds meer... Um, eerder had je ook Stichting Hip, geloof ik. Heb je ook wel ergens. nou Dat zijn allemaal uh, vrijwilligersinitiatieven uh, vanuit kerken... die eigenlijk steeds meer hierin gaan stappen. Maar of ze, of ze echt... Ook zorgtaken overnemen? Wel zeg maar uitjes en, en, en, ja, en klussen? Dat, dat, en... Ja, dat gebeurt hier ja. ook wel. Maar, maar dat is misschien wel een goede dat ze ook in de thuiszorg gaan stappen. Ja, nou ja, goed, uh, ik, ik vind dit uh, voor, de, voor de gemeenteleden... Hè? Dat, uh, ik blijf even heel beperkt. Ja. Ja, vroeger deed uh, Diokonie het, geloof ik. Ja. Eh? En uh, brood uitdeelde en weet ik veel. Ja. Ja. Maar, uh, ja. maar zou je dat een de goede denk zaak de vinden? Het toch, ik denk dat de kerken toch een grotere taak gaan krijgen. Nou, dat, ik, ik, ik ben benieuwd. Ik, ik ga bij deze ook gelijk een oproepje doen. Misschien is er wel luisteren luisteraar die, die dat al doet... en die daar ervaring mee heeft en die dat, dat geluid kan versterken. Uh, heb jij ervaring met mantelzorg als kerk... Als, als de gelovige gemeenschap en hoe werkt het dan enzovoort. En ik kan dat een antwoord zijn op de vraag: uh, wie moet het gaan doen als er geen kinderen zijn die het kunnen doen? Bel dan 0800 1121. Dankjewel voor je suggestie, Peter. Oké, okay, hoi. En goeienacht. Blijf Goed zo. Dit is de nacht, zegt u maar. Het doet de Ruiter. Goeienacht, meneer de Ruiter. Ja, uh, de regering die heeft altijd geproclameerd ge dat man en vrouw samen moeten werken. Mm -hmm. Nou, dan blijft er uh, voor uh, hey, geen van twee een uh, zorgtaak over, want dat kan maar niet, omdat men uh. alle twee werkt. Dus uh. bovendien is het zo dat, uh, ze zeggen dat er geen financiële middelen meer zijn, maar elk jaar wordt er in Nederland een zwart geldcircuit gegenereerd van bijna 25 miljard euro. Oké, okay. dus, hey, nou, daar weet ook u ook dan weer alles van. Maar dat is, daar gaat het vannacht niet over. Maar ja, maar ja, nee, wacht even, jawel. Want ik vind dat, uh, dat als men wat meer belasting heeft op de hoge groepen, en ook het zwart geldgecircuit uh, aanpakken als je van de belastingopbrengst. Ja. Dan denk ik dat er weinig maar, groepen te worden op de zorgtaken. Ze zouden wel willen, maar dat. Ik denk dat ze dat ook wel zouden willen. Het wordt denk ik ook waar gewerkt, maar dat schijnt altijd best wel. Het kan een muisspel. Maar, maar even de, de, de, de, de mantelzorg. Je zegt eigenlijk: ja, een man en vrouw moeten allebei werken. Dat wil deze overheid ook. Niet alleen deze ja. overheid, maar dat willen ze al jaren. En ja, dan is er dus niemand die vrijwilligerswerk kan doen. Zorg ja, kan en, geven. En, nee. en als ik in Twente woon en mijn dochter zit in Australië... en mijn ja. zoon zit in Amsterdam... Ja. hoe kunnen die dan een zorgtaken ja, doen niet. ten aanzien nee. van mij als, als ik het zo nodig zou hebben? Kan gewoon niet. Hey, je hebt natuurlijk wel het fenomeen zorgvrijwilliger. Er zijn er echt heel veel van trouwens, dat moet je, je niet in vergissen. Honderdduizenden Nederlanders zijn vrijwilliger in de zorg. Maar dat zijn ook bijna allemaal 65-plussers. 60-plussers, ja. Ja, ja, ja. ja, inderdaad, die jongeren die... die die hebben alle twee uh, uh, vaak een baan. Ja. En uh, dus die komen niet aan die zorgtaak voor wie dan ook toe. Nee, dus dus, uh, de mens... niet, niet voor ja. een buurman of niet voor een buurvrouw. Ja. Omdat ze het veel te druk zijn met hun eigen, uh, eigen, uh, uh, eigen baan. Ja, ja. Maar goed. En, maar de overheid proclameert wel uh, dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat die mensen uh, uh, een zorgtaak zouden mo moeten doen. Ja, ja, ja. Maar dat is niet te doen naast een baan. Dat lijkt me, lijkt me heel maar, moeilijk. Op zich is het wel interessant om dan even terug te grijpen op Jack. Jack was de eerste beller uh, vannacht in dit programma. En die combineert het wel. En die doet dat heel slim door straks te gaan werken. Ja, meneer, maar er uh, uh, uh, kunnen bepaalde uitzonderingen zijn die dat, die dat kunnen. Maar als je gewoon een reguliere, reguliere baan hebt van ja. acht tot vijf of zes... Die keuze heb je, je niet altijd. Ik je maar eens vertellen hoe die mensen dat moeten doen. Ja, nee, dat is waar. Meneer De Ruiter, bedankt voor uw bijdrage. Graag gedaan. En een goede nacht. Dag dag, goedendag. Dit is een nacht. Zegt u het maar. Hallo. Je spreekt met Roos van Wieringen. Hallo. Roos. Hallo. Ik uh, luister uh, de boosheid van de mensen aan. Ja. En wat denk je dan? En, uh, en ik denk, oh, wat zijn die mensen in Den Haag bezig? Ja. Gewoon de ene generatie tegen de andere op aan het zetten. Je begrijpt die boosheid wat wel. Mag je? Wat, wat, ja, ik begrijp hem ook ontzettend goed. Ja. Ik ben zelf iemand die uh, officieel een mantelzorger uh, nodig heeft. Nodig heeft, aha. En, uh, <laughs> uh, die is er ook, maar gewoon... Weet je, wij hebben de kans niet gekregen om onze kinderen... Uh, die voor ons mantelzorger zouden moeten zijn om die in die geest op te voeden. Hm. Want de boom groeide in de hemel en er waren bejaardenhuizen. Ja. En uh, het was allemaal leuk Vadertje en Vadertje staat, en, zorgt uh, voor alles en zo. En, uh, het was uh, links, uh, uh. links lullen en rechts lullen. Uh, <lacht> snap je? Ja, ja, ja maar, maar goed, uh, dat, dat, dat is wel een beetje makkelijk, vind ik, hoor. Want natuurlijk heb je die ja, kans wel nee, om je kinderen zo op te voeden. Die... Ja. Maar ik ben dus echt bang voor een, voor een bepaald soort generatiekloof. Ja, leg dat eens uit? Die, die, er, die er weer gecreëerd gaat worden. Terwijl, terwijl het juist de laatste, zeggen uh, de laatste 15 jaar. Die, die generaties weer nader tot elkaar kwamen. Ja. De, maar maar dit is, dit is de... toch juist een mooie kans om de generaties tot elkaar te laten komen. Je hoort een knuppel in het hoenderhok. Nee, maar. Dit is, even, even. Wat is even... je nou wat, joh? Is toch, het is goed toch een. <laughs> ik, heb, ik ben iemand die een mantelzorgen nodig had. He? Ja, ja, ja. Dat, nou, goed, dat, dat, dat dan weet ik. Dus mijn, maar. Mijn maar... Zoon. Luister nou even. Uh... Vertel. Hallo. Vertel, ik Roos. Ik luister. Roos, Mijn zoon, uh, die was op wintersportvakantie. Nou, het kwam hier met bakken, bakkersneeuw uit de hemel. Ik, ik durfde niet meer op de fiets boodschappen te doen. Ik bedoel, de eerste beste keer dat ik uh, het probeerde, ging ik dus breed uit op mijn muil mm. Met boodschappen en al. En, uh, nou ja, goed, je kan je de chaos er een beetje bij voorstellen. Ja. Uh, ik zit, ik zit uh, mijn tanden te verbijten en uh, mijn mond op elkaar te persen... en op mijn handen te zitten om hem dat niet te laten weten hoe lullig ik het vind. Ja. Niet dat hij op wintersport is, ja. maar dat het van hem verwacht wordt... dat hij voor mij in, in zo'n situatie zorgt terwijl het kind zijn eigen leven heeft. Ja. Want zo hebben wij hem met z'n allen opgevoed. Ja. He, dat is in de op het kinderdagverblijf al begonnen. Maak dat van je ja. leven. Ja, ja dan op, moeten op, niet je ouders... door eh, een, een, een spaken in je wiel uh, lopen steken. Maar Want dat wordt op zich de, ook altijd die, aangeraden. Hè? Bij mantelzorg van zorg, ook voor respijtzorg... werd het eerder genoemd in een reportage. Een uur geleden hoorden we hoe, ja. hoe uh, het ook zo geregeld kan worden... dat iemand wel op vakantie kan. Nou ja, de, de, dus op zich ja. zou dat moeten ja. kunnen. Hè? Dus ja, dat er dan tijdelijk iemand anders bijvoorbeeld ja. in, die, in die zorg goed. komt. En dan uh, kwam er een leuke vergoeding van 250... Oh, dat hebben ze ook alweer gekort. Het was dit jaar 200 euro. Oh, daar is een vergoeding voor en daar wordt weer op gekort. Ja, er was 50 euro minder dit jaar, ah, leiders. Ja, ja. ja, echt wel. <tie> He, terwijl, terwijl dat kind de, de, de, de, dat heeft de, echt de, dat allemaal aan benzinekosten alleen al verstookt. Daar. Maar die zorgen, of de overheid er nou op, op stuurt, ja of nee. Maar het feit dat uw zoon voor u zorgt, is dat iets waarvan u zegt... dat heeft mij uh, uh, uh, uh, en met mijn zoon dichter bij elkaar gebracht? Het, drijft ons, het, het brengt ons ook dichter bij elkaar, maar het drijft ons ook verder van elkaar af. Hoe dan? We moeten er niet aan denken wat er gebeurt. He, ze hebben allebei nog. Uh, hij heeft nog geen kinderen. Nou, dat gaat, uh, dat gaat uh, nou, uh, binnen afzienbare tijd gebeuren, heb ik begrepen. Ah. Uh, uh, ik bedoel, uh, er staat dat uh, in de stijgers. Mooi. Dan wordt uw oma. En, ja, uh, nou ja, goed, tuurlijk. Ja, ja. Maar dat maakt het, het leuk, allemaal wel ingewikkelder. hij ja. dat die... maakt het allemaal ja. een meer complicado. En weet je, onze maatschappij, wij, wij hebben, ik ben 61 jaar pas, dus ik, hmm. ben een, ik ben een babyboomer, baby ja. zoals je dat noemt. Ja. Maar goed, ik heb de pech gehad met een rottig lichaam, dus uh, ja, nou, uh, ik heb het lichaam van een 70-jarige. Ben je wel klaar mee, ja. Ja, daar ben je mooi lekker mee. <tossimus> terwijl je nog zoveel wil en nog zoveel kan. En het allemaal maar aanziet en het allemaal maar aanhoort. Mm. Die verdomde Rutte, joh. Waarom? Mm. Ho -ho -ho gewoon, ik moet niet denken aan die man, zijn moeder. Mm. <lacht> Als die jou al ooit wat van hem zou moeten. Nou, hij heeft zelf een Kan van ik een ik... I... voor voorbeeld geven? Ik dacht het niet, hè. Ik dacht het echt niet. Hij uh, uh, uh, je? En nou ja, dan krijg je uh, dus uh... een Nou En hij heeft een in de maatschappij van. Uh, uh, degenen die het wel kunnen ja. betalen. Ja, maar dat is het. Die, he. die kunnen het ja. leuk regelen. Ja. En dat en is de boosheid. Niet, ja, ja. ja. En de, groot, ik snap hem. Die boosheid hem, die leeft dan. Ik snap hem. Ik bedoel Het ik leeft erger als, ja. als toen iedereen over de Marokkanen heen viel... en iedereen oh. uh, pontificaal op de PVV ging stemmen. Wat ik en niet trouw. Wat doen de Marokkanen ik ineens in, in, het in dit verhaal? Ik zo dood aan ook. Ja, goed. Roos, ik, ik begrijp je boosheid helemaal, hoor. Tuurlijk. Ja, nou, ja. maar gewoon, maar, ze moeten voorzichtig zijn. Ja, Want er komt ja. echt, gewoon, er komt war between de generations. Ja. En dat is niet oké. Okay. Dat is niet hoe, hoe, hoe wij met z'n allen rond willen gaan. Nee, hey, maar ik wens, je toe dat ik, de man ik wens je toe dat je mantelzorgrelatie met je zoon zal leiden tot uh, toenadering. En geen generatie, geloof. He? Gewoon in de soort doet het dat ook wel. Goed zo. Maar ik durf nauwelijks wat te vragen, joh. Ja, Want ja, dat kind ja. gewoon werkt in ploegendienst en erg. Ja. Snap je? Ja, en, ik snap uh, het. En zijn vriendin ook een fulltime uh, baan uh, die uh, ook behoorlijk heftig is. Ja, ja. jeetje. Oh. Nou, oh. komen er straks een zootje kinderen bij. Wat ja. moet je vragen, joh? Wat moet je vragen? En ik heb hmm. maar één kind. Ja. He? Nou leuk hoor, meneer Rutte, u wordt bedankt. Dat dus. Zo. En ik wil het niet op de man spelen. Het is gewoon: ze weten, niet, ze weten voor de helft in Den Haag niet wat er, wat er bij de mensen leeft. En ik, dat is gewoon erg. Ik okay. ben bang en erg erg ik ben, weet, weet wat er het ergste is? Ik ben bang dat ze niet eens luisteren nu. Nee, ze luisteren nee. ineens. Nee. Bedoel, die, die liggen nu op één die oor. Moeten om, die moeten morgen om zes uur uh, weer op zijn. Alle, ja. uh, alle stukken doorlezen die ja. nergens over gaan. Van allerlei lulcommissies die ze ingesteld hebben. Nou, misschien... Het echt Misschien, weer een misschien hoofd, moeten we een cd'tje opsturen. Waarin, waarin weer een hoofd uh, 50.000 euro werd opstrijkt. Ja, ja. Ik roep me even wat. Zeg, Roos, ik, ik, ik vind het hartstikke gezellig met al die boosheid. Ja, maar eh, en ik ga eruit uit aan breien. Ik ga, ga breien. En ik, ja. ik, ik, gewoon iedereen in het land. Maar goed, geef een ander de, maar de beurt. Maar ik zo. Gewoon, ik, ga, ik ga dit echt niet nemen, hoor. Dan ga ik maar met een rotte rug op het, op het Mali veld daar eruit, uit, uit de tent. Ik, dan, ik, ja. voel, ik voel weer grote massedemonstraties aankomen. Je bent niet de eerste die het suggereert. Ja, ja, gewoon, nou, gewoon, ik zit in de bus, hoor, als het moet. Goed zo. Roos, een goede nacht. Ja. ja en sterkte erbij, hè? Hetzelfde voor jou. En succes met de uitzending. Oké. Okay. Gaan wij naar muziek. Rutje Kot, ja. Leun op ja. mij. Goed zo. Mooi nummer, ja. toch? Ja, ja. Goed zo. Ja, wel. Geniet er maar van. Ja. Dag, Roos. Dag. Ja. Ja, ja.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 Man For company I need you. En uh, daarvoor hadden we natuurlijk Leun op mij, Rutje Prachtig lied ook. En daar gaat het allemaal over. Elkaar nodig hebben. Elkaar uh, tot steun en toe laat zijn. Mantelzorg, daar uh, praten we over vannacht. Even een mailtje van José Lauwers... Die zegt, ik probeer te bellen, maar ik kom er maar niet tussen. Nou, José, je bent de enige niet. Het is, uh, ik kan helaas door de technieken bij twee of drie lijnen tegelijk uh, opnemen. En het, het loopt gewoon storm vannacht. Het maakt veel los, dit verhaal, de man te zorgen. Dat blijkt wel. Goed, ik, le ik lees gewoon even je e-mail voor. Dan kom je er toch op die manier nog tussen. Wij hebben vier kinderen, 14 maanden, met vier kinderen veertien maanden voor moeder gezorgd, vertel je. Dat was te doen, maar dat kostte veel kruim, met name voor mij. Je eigen sociale leven staat op een heel laag pitje. Naarmate de, de tijd verstrijkt, word je steeds moeier, prikkelbaarder... en je krijgt conflicten met anderen. Onze moeder overleed rustig. Dat wilde ze al een jaar en het was voor iedereen een opluchting. Voor haar en voor ons. Ik ben er vier maanden doodmoe van geweest. Anderhalf miljoen Nederlanders zijn mantelzorger... en de helft zit tegen een burn-out aan. Minder verpleeghuizen en meer mantelzorg is een ordinaire bezuiniging. We zijn het zevende rijkste land van de wereld... en we hebben allemaal premie betaald voor de AWBZ. Ze moeten beginnen met zwaar tekort op de directies... en de managers eruit gooien. Dan is er geld zat. We worden steeds meer een derde wereldland. Goeie uitzending. José, nou, José, ook jouw boosheid is dan bij deze gehoord in dit de nacht. De boosheid van de mantelzorger die zegt... ja, hoor eens even, we doen al zoveel en nog meer... Dat gaat gewoon niet. Is dat, uh, is dat ook het verhaal, vraag ik me dan af, van, uh, van Frans? Nee, Frans, ja. Frans heeft een ander verhaal, volgens mij. Frans heeft, heeft, is een ontvanger van mantelzorg. Ik wilde graag, ik wilde graag mantelzorg ontvangen, ja. Ik dacht ja. altijd, uh, ben ik mijn broeders hoeder? Ja, om de duvel. En, Natuurlijk wel. Ja. Ik heb tien jaar, vijftien jaar getrouwd, ben ik. Ik heb daarvan tien jaar in Frankrijk gewoond... Tot aan november toe. En ik heb de afgelopen vier jaar. heb ik vijf keer een hartinfarct gehad. En toen kreeg ik een trombosebeen. En toen werd ik zwaar suikerziek. En op, als klap op de vuurpijl. ben ik vier keer geopereerd aan slokdarmkanker. En toen zei ik twee dagen na mijn vijftienjarige bruiloft. zei mevrouw, En ik kan er niet meer tegen. Je hebt nu elf keer in het ziekenhuis gelegen. Ik wil mijn vrijheid. Niks wandelzorg. Ik wil scheiden. Ga jij maar lekker in je eentje terug naar Nederland. Zo. En nou zit ik hier in een seniorenwoningje. En van niks hulp. Want omdat ik Nederlands belastingplichtiger ben... en mijn huis in Frankrijk staat... ja, ik ben natuurlijk vermogend volgens de belastingdienst. Ja, ik heb geen stuiver. Ja. Eh, dus je krijgt geen uur subsidie. Je krijgt nergens, nergens, nergens hulp. Wat een... Niemand kent je, niemand weet ervan. Wat een keihard en verhaal. En het ook gaan. Men kan dus de mantelzorger gewoon zeggen van... nou, dan ben ik er mooi vanaf. Dag. Ja, ja. Dat is dus dat wat er is... gebeurt als de mantelzorger zegt, ik doe het niet. Bekijk Misschien, het maar. En dat, ja. en dat is dus mij nu gebeurd. En dan is er dus niks. Ja, en ik heb nu, god de motorklier dankend, in 3,5 maand tijd één dag mijn kinderen mogen zien. Eén dag is er ermee, ze er is 14 dagen in Nederland geweest. En waarvan ik één dag heb ik mijn dochters gezien. Hm. Nou, ik heil, ik heil de zee vol, dat zal ik je wel vertellen. Ik, ik kan me er alles bij voorstellen. Ja. Ja. Ik, word, ik word er even stil van. Ik heb mijn eigen moeder 2,5 jaar in een verpleegtehuis vier keer per dag bezorgd. Dat was al bij mijn zaken waar ik werkte. morgens om half negen ging mijn compagnon naar de post. Ging ik naar mijn moeder. Om 11 uur ging ik koffie drinken bij mijn moeder. S'widdels om 3 uur ging ik thee drinken. En s'avonds om 7 uur met een van mijn kinderen ging ik naar mijn moeder. 2,5 jaar lang. Dus zelf, zelf was je dus wel mantelzorger? Ja. Natuurlijk. En dat heb, je, heb je dat ook met, met plezier gedaan? Zo kan het dus ook helemaal fout lopen. En nou, er zijn ja. er meer ene mensen die praten daar dan niet over, want die schamen zich er ook nog voor natuurlijk. En ik schaam me er ook voor. En met recht, ik durf mijn eigen naam en mijn woonplaats niet aan je te zeggen. Dat heb ik je net verteld. Ja. Ja. Ja, want je schaamt je er kapot voor. En mijn schoonouders die spelen het allemaal prachtig mee. En die, och, die zitten vooraan in de kerk. Verzorgen al 30 jaar de nee verdienst. Geweldig. Christelijk? Hoe bedoelt u? Zo. Bekijk, bekijk het eens eventjes. Maar die, die spelen het mee, die, die, die zeggen, uh, dochter ja, die Lief steunen, heeft gelijk. Die steunen hun dochter, die vinden dat een goed besluit. Ja. He, die hebben, ik heb een brief van hun gelezen van, van, nou dan laat je toch een andere liefde in je leven toe. Dat schrijven uw schoonouders? Ja, dat heb ik zwart op wit staan. Dat heb ik zwart op wit staan. Het is onvoorstelbaar dat mensen zo denken, zo immoreel. Ja. Met recht, ik wilde per se eh, eh, letterlijk in de kerk trouwen. Ik ben in de Oude Kerk in Amsterdam getrouwd. Nou, schitterend. Maar nou, zo zie je. Hm. Zo kan Vooral het lopen. op de gemeente. Dag. Hm. En dan kunnen mensen je zomaar in de steek laten. Ja. En daar sta je dan. En daar sta je dan. Ja, wat, even voor mijn beeld. Je woont nu in een seniorenwoning, maar hoe, hoe oud ben je? 67. 67 jaar. En, en helemaal aan de kant nu. Ja, ja. Volledig uitgearrangeerd. Ik heb oh. een bovenbuurman van 80. Die geeft me af en toe een bordje warm eten. Zo. En die zorgt dat... voor zijn vrouw. De die... schat van haar man. Dat is het lichtpuntje in uw leven. Dat is het enige lichtpuntje. Ja. En voor de rest helemaal nul. Niets. En, en klop je dan aan bij de gemeente op een zeker moment? Ik heb een advertentie gezien afgelopen week. En daar heb ik op gebeld, en daar stond Arm in Arm voor mensen die dus aan de kant zitten, zoals ik dan. Ja. En dat nummer heb ik gebeld. Arm en ik in Arm. Ja, Arm in Arm is een stichting hier in de regio in Dongen. Uh -huh. En uh, ik heb teruggebeld gekregen dat uh, ik in de loop van de week... er nog wel contact met me opgenomen zal worden. Wacht u maar af. Oké. Okay. Nou, wie weet wat daar dan van ja, komt. Ja, ja. Precies. Ja, ja. Ik wens, je, ik wens je heel veel reacties en een goede uitzending. Ja, want, nee, maar ik... een heleboel mensen... Ben ik mijn broedershoede? Ja. ja, precies. Ja. Er is een wetsartikel zelfs dat als je een ongeluk ziet gebeuren en iemand ligt op straat en je loopt door je denkt nou uh, ik heb het niet gezien hoor ik heb haast ik moet gaan naar de zaak je, en je laat iemand liggen. Dan ben je veilbaar, dan ben je strafbaar mm -hmm. niet om hetgeen wat u gedaan heeft, maar om hetgeen ja. wat u heeft nagelaten mm. te doen. Ja. Ja. En dat wordt zo niet bekeken. Er is een wetsartikel in de Nederlandse wetten. Ja. En wordt, wordt er worden geen uitspraken over gedaan door de rechter. Ja, precies zo deze staat het een, natuurlijk een, een ook in de Bijbel. Hè? Jezus, Jezus die. is best voor gedaan om tien van dit soort hele zware gevallen aangeklaagd te krijgen. Nou, officieel bij de pakt het gewoon niet op. Klaar. Ja, ik moest even denken aan het, aan, het, aan, het, aan het Bijbelverhaal waar Jezus ook zegt: van uh, wanneer je uh, een, een van deze hebt gevoed, heb je mij gevoed. Maar ook wanneer je het niet hebt gedaan, heb je mij ook uh, tekort ja, gedaan. Precies. Dat is eigenlijk, eigenlijk wat je zegt. Hè? Als, je, als, je, als je nalaat te zorgen voor elkaar, dan, dan schiet je ook tekort. Dan, dan, dan je ben je fout bezig. Ja, ja. Hey, Nog en even die is... hand, hand in hand. Wat is dat voor stichting? Voor mensen die daar misschien ook iets mee willen? Ja, het is dus arm, arm in Arm. Oh, sorry. Arm in Arm. Arm in Arm stonden. Ja. ja. En uh, dat klinkt een beetje heel uh, gek doorgetrokken naar de grote wereldpolitiek. Maar Churchill heeft na de Tweede Wereldoorlog tegen de minister van Buitenlandse Zaken van Italië gezegd... u zal veroordeeld worden, niet voor wat u gedaan heeft... maar voor wat u heeft nagelaten te doen. Ja, Hij okay. had namelijk de, de doetje kunnen tegenhouden... terwijl de schoonzoon van de doetje, Hij heeft alles lekker laten doorgaan. Goed. Hij heeft da honderdduizenden doden op zijn geweten daarmee. Da daarmee drijven we wel even af. Frans, ja. je, je verhaal is gehoord. Ik vind het een ontzettend hard verhaal. Ik bedank je ja. dat je het wilde delen. Want zo gaat het dus als je mantelzorgen zegt, bekijk het maar. En eigenlijk... aan Eigenlijk liefst als waarschuwing aan mensen die ja. er toch maar een grijntje in hun kop hebben van nou, dat uh, ga ik me onderuit kruipen. Goed, oké. Okay. Ja, yeah. hele prettige uitzending. En jij een goede nacht en ik hoop oprecht dat uh, bijvoorbeeld via de stichting Arm in Arm dat er, uh, dat er weer wat uh, licht komt in jouw leven. Afwachten maar. Goed zo. Blijf hopen. Blijf Frans, open. een goede nacht. Dankjewel. Piet. Goeiedag. Uit middelharnis, Goeree. Ja, klopt. Ja. Wat, wat is jouw ervaring met mantelzorg? Ik heb een jaar voor mijn moeder gezorgd. Dat was uitstekend. Gelach en gehouden. Ja. Maar ik verwonder me vannacht over die schachtrijnige reacties. Iedereen wijst daar een ander. Veel boosheid, hè? iedereen hoor. moet bedenken, als je daar een ander wijst... dan wijzen ze de vier vingers naar jezelf. Ja. Maar als, hoe, hoe, hoe luister je dan naar het verhaal zojuist van Frans? Ja, dat is heel triest. Daar word ik alleen maar stil ik van. Maar ik luister op een hele andere manier naar een verhaal waar een meneer, meneer aanhaalt uit het Spaanse parlement... die schiet de schietendroom ging. Mm. Dat vind ik geen pas hebben. Dat zijn wel een leuke verhaal. Maar dat doen we graag, een Nederlander. Praten over een ander en door zelf niks doen. Mm. En de straat opgaan ben ik al helemaal niet van veranderen. Zeker niet de aanleiding van die meneer. Maar ik vind het zo zelf chakra heilig en negatief, zoals er gepraat wordt. Ja. Want ik zal je vertellen, ik heb een jaar voor mijn moeder gezorgd, ze dementeerde. Maar ik heb ook verschrikkelijk veel gelachen. Okay. Het was niet altijd even makkelijk hoor, want op laatst was ze zover dat ik zeg: het kan niet langer. Uh -huh. En toen is ze naar een uh, verpleeghuis gegaan. Okay. Yeah. En daar is ze zacht overleden. Yeah. Dus, dus er was wel een, een grens aan wat je kon bieden? Ja, er zijn grenzen aan. Want ik ben zelf iemand die heeft niet aangeboren hersenlet. Ik heb 1994 een herseninfarct gehad. Okay. Waardoor ik linkszijdig verlamd ben. En cognitief ook niet helemaal 100% meer. Mm. Maar verder ben ik er wel te zijn, hoor. Ja. ja. Maar dat geeft dus aan, de... je hebt zelf ook je beperkingen. Ja. ja. En daarom kan ik, daar kan ik me aan eigen Als ik die reactie vannacht hoor. Hoe makkelijk het trouwens door andere mensen geoordeeld. Wordt een, een voorbeeld naar voren gehaald. Die werk totaal nergens op slaan. Maar heb, je, heb jij zelf uh, ook mantelzorg nodig nu? Nee, want ik zit in een uh, centrum voor uh, begeleid wonen. Oké. Okay. De meeste mensen hebben hier niet aangeboren. Rest, en de, dat wordt bekostigd dus word door de, de overheid? Ik word verzorgd, maar ik heb twee kinderen. Die bezoeken mij dagelijks. Oh, goed dat horen. Die op de vertagen. Ja. Dat heb ik je niet toe verplicht. Dat gebeurt gewoon. Fijn. Uit zijn eigen ja. hart komt dat. Ja. ja. Maar uh, uh, dat wordt betaald door de overheid. Dat begeleid wonen. Dat dacht ik wel. Ja. ja Oké. Okay. Dan, dan bent u eigenlijk dat ook gewoon we iemand wel. die het goed getroffen heeft, toch? Ja, overheid zorgt voor uw kinderen. Ik ben kijken daarom. Nee. Ja. Want, want die boosheid komt natuurlijk voort uit situaties van mensen die het gewoon minder goed hebben. Kunt u zich dat toch een beetje voorstellen dan? Ik kan. Maar je moet wel redelijk blijven. Ja. En je moet respect tonen voor een ander. Ja. En niet met domme opmerkingen komen over mensen. De, ja, ik, daar heb ik hem daar erg druk over gemaakt vannacht. Als okay. ik dan iemand hoor van uh, die dat als voorbeeld doet, een schietende figuur in het Spaanse parlement. Ja. Nou, dan gaan bij mij alle grenzen te buiten. En dat begrijp ik niet zo ja. ja. Nee, dat ging op... mij ook een beetje te ver, ja. Ja, ja, ja dan begrijp ja. ik niet waarom dat je de telefoon durft opnemen en dat je dat durft te zeggen. Ja, ja. Nou goed, waarvan acte? Bedankt voor de reactie, Piet. Oké, okay, met plezier gedaan. Oké. Okay. Goedennacht. Okay. Goedendag, dit is de nacht, zegt u het maar. Ja, ik weet niet of ik in de uitzending ben. Ja, u bent in de uitzending. Gezellig. Oh, Oké. Okay. En u, uw, uw, uw naam is? Ik spreek met Wim. Wim, gezellig. Ja. Ik wil een uh, wat positieve verhaal houden ja, eigenlijk. Kijk, want... daar zitten we op te wachten. Uh, uh, kijk. Het is zo dat in, in die uh, verzorgingshuizen is natuurlijk echt ongelooflijk veel werk. Om, omdat uh, ja, de mensen hebben zoveel zorg nodig. Maar ja. ik heb gekozen voor dat mijn vrouw. dus opgenomen was in een. ik moet zeggen heel goed en heel sympathiek. Mm -hmm. uh, verpleeghuis. Ja. Maar ik ging er wel iedere dag. drie keer op de dag naartoe. En dat heb ik een jaartje of vijf gedaan. En dat heeft me veel voldoening gegeven. Ja, ja waar zit hem dat in? Wat geeft je voldoening? Nou, omdat om je dus je vrouw daar uh, kan helpen met, met een wandelingetje. Met uh, eten. Met nog eens even uh, een kopje thee. Met ja. een beetje uh, naar de tv kijken of wat uh, muziek draaien. Want dat kan, die verzorging en die verpleging, die kan het allemaal niet, uh, niet er ook nog bij doen. Die heeft echt de. Uh, ja, zeg maar. De professionele verzorging. Mm -hmm. Maar omdat dan familie. daarbij springt. Uh, maakt dat voor degenen die daar wonen. een, uh, een herkenbare omgeving. Ja. Of het de stem is, of het gezicht, een klein beetje. Ja. En zo blijft, blijft die uh, herkenning in stand. Ja. En ik moet zeggen, na vijf jaar. ja, toen is mijn vrouw wel overleden. Dat is natuurlijk. Uh, wat erin zit, maar er zijn ook. Situaties waar je dan uh, mee geconfronteerd wordt. Waarbij mensen uh, zich vier, vijf, zes jaar uh, in bed liggen en met alles geholpen moeten worden. En, en dan denk je nou, ik uh, versterk dat standpunt mm. waarbij euthanasie ook voor uh, dementerende moet worden toegestaan ja, Als ze dan, dat zelf willen, ja. Als ze dat zelf willen. Wil, wilde uw vrouw zelf eerder nee, gaan? Nee, nee maar oh, dat ze, is, ze is ook niet uh, uh, aan euthanasie toegekomen. Nee. Maar bijvoorbeeld Mensen die dat toch in een vroeg stadium nee. al, al aangeven. En, en dan, dat is toch schrijnend om te zien hoe... hoe ja, ook uh, kinderen dan nog al die tijd naar hun moeder toe gaan... om te helpen met, met eten in mijn omgeving. Mm. Bij mij was het mijn echtgenoot. En ik moet wel zeggen, ik kan me wel voorstellen dat uh, de mensen van, van een gelijke leeftijd, echtgenoten of, of uh, zusters of broers, dat die daar, omdat ze zelf ook waarschijnlijk uh, op hogere leeftijd gepensioneerd zijn en daar meer tijd voor hebben, die kunnen dat beter dan kinderen. Mm. Voor kinderen heb ik al wel gezien, in al die tijden dat ik daar uh, op het verpleeghuis kwam, bij ongeveer een 180 uh, mensen waren opgenomen, ja. dat uh, die zo sterk ook in hun eigen uh, bezigheden... hun eigen gezin en, ja. en, en misschien hun eigen werk... Je kunt het dat, er moeilijk uh, bij hebben. Je kunt het er moeilijk bij kunnen hebben. en Misschien in de avond nog wel. Maar ja, als het maar zo eens één of twee keer in de week wordt... dan, dan gaat ook die herkenning van die betreffende die gaat verloren. Ja begrijp je, maar, maar uh, als je het kan en je kunt er zeggen, erg iedere dag een paar keer heen uh, na het ontbijt uh, of helpen met het middageten of s'avonds een boterhamtje smeren of dus even kijken naar de tv of een koffie drinken. Ja. En en na vijf jaar heb ik toch wel, uh, ja, nu ze overleden is en veel voldoening ben ik blij dat ik dat heb kunnen doen. Het nou. moet natuurlijk ook een beetje zo zijn, praktisch... dat, dat je dan ook nog uh, een beetje in de buurt van, van het verpleeghuis woont. Ja, tuurlijk. Die dat dat, ook dat is ook zo. Je, eh, hey, maar dat is, dus dat is al eerder gememoreerd natuurlijk ook... dat niet voor iedereen is, kan. Maar goed, speciaal. Ja, in jouw ja, geval ja. kon dat wel... en heb ja. je daar mooie herinneringen ja. aan? Heb ik een hele goede herinneringen aan. Fijn. En, en uh, uh, ergens die, het verpleegend personeel wordt daar ook uh, uh, veel uh, werk of wel werkaandacht uit handen genomen. Die kunnen zich dan met uh, de nog weer ernstige gevallen ja. uh, bemoeien... die uh, wat moeilijk alleen uh, zich kunnen wassen of schoonen ja, ja, en ja, ja, ja. dat soort dingen meer. Maar dat is dan echt verplegingswerk. Maar ja. die aanvullende uh, aandacht... Ja, want dat, dat is, is ook veel mantelzorg, hè? De aanvullende zorg, ja. Ja, dat, dat is eigenlijk de mantelzorg, De hoofdzorg zit dan in de verpleging ja. en de mantelzorg die uh, komt eromheen. Nou, ik ja, ja. wil zeggen dat, dat, dat ik er zeg, in die vijf jaar ook niet tegenop gezien heb om, om daar aandacht aan te geven. En gingen dus iedere dag, dat uh, ja, werd gewoon een routine. Ja. En, en uh, als je zelf met maar je... Had, de, uh, was je toen nog werkzaam? Nee, het was ook nee, dat, dat scheelt natuurlijk wel, hè? Natuurlijk, natuurlijk. Ja. Dat, dat scheelt alles. Dat scheelt ja. alles. Ja. Als je het uh, naast een, een, een drukke baan doet, dan, dan, dan wordt het een uh, uh, hoge belasting. Maar, Goed, Wim, ik wil je bedanken voor je verhaal. Oké. Okay. We gaan zo meteen weer verder met de andere bellers. Ja, doe maar. maar. Eerst wou ik even naar muziek, naar Jason Upton... Uh, want die zingt een mooi liedje over. Uh, nou ja, ik dacht. Denk even een stukje positiviteit in de uitzending. Beautiful people. Hier is Jason Upton. Geniet ervan. Beautiful People, Jason Upton was dat in Dit is de Nacht. En we hebben het vannacht over mantelzorg. En dan kreeg ik een e-mailtje van Mario Browns... die ook graag mee wilde praten, maar dat lukt niet voor mij vannacht, zegt ze. Kennelijk uh, is ze bezig met de zorg, of moet ze slapen? Want het mailtje kreeg ik al een paar uur geleden. Dus het kan ook zijn dat ze lekker ligt te slapen. Maar misschien luistert ze ook al. Ik, ik lees haar verhaal voor, want het is een mooi verhaal. Ik ben mantelzorger... Sinds vier jaar zorg ik voor mijn gehandicapte man. Hij liep ruim vier jaar geleden een partiële dwarsleesie op door een ongeval in huis. En tot eind 2011 zorg ik daarnaast ook een aantal jaren voor mijn 83-jarige schoonmoeder. Nou, dat is allemaal niet niks. Maar um, uh, Mario zegt. Ik vind mantelzorg niet zwaar, niet altijd. Eigenlijk vind ik omvangrijk een beter woord dan zwaar. Dus het is wel een hoop, maar niet zwaar. Ik heb geleerd namelijk om goed voor mijzelf te zorgen. Dat betekent dat ik hecht aan mijn nachtrust. Kijk, daarom ligt ze dus nu te slapen, heel goed. Ze kiest ervoor om nu voor zichzelf te zorgen. Ik zorg goed voor mezelf door mijn ervaringen als mantelzorger te delen. Onder andere op mijn website, blog... Ik zorg goed voor mezelf door mantelzorg een deel van mijn leven te laten, zijden, te laten zijn... en niet mijn hele leven. Ik zorg goed voor mezelf door één keer per week een zorg-voor-mijzelf-avondje te plannen. En ik zorg goed voor mezelf door in het dagelijks leven die dingen te doen... die kort bij mijn passie liggen, die me energie geven. Kijk, dus dat is dus kennelijk de manier waarop je... Uh, de, dat moet je nooit vergeten als een mantelzorger... dat je ook goed voor jezelf moet zorgen. Anders is het niet vol te houden. Goed. Uh, de mail van Mario gaat nog een heel stuk verder. Dus even kijken. Um, ja, ze, ze geven nog wel aan zorgen voor een ander is niet zwaar. Maar wat zwaar is, wat het zwaar maakt, is het gedoe omheen. Het geregel en alle instanties die langs elkaar heen werken. En, maar wat het mooi maakt, is dat bijvoorbeeld de revalidatiearts zei... uw man heeft het, uh, maar... U hebt het samen. En dat samen maakt je sterker en geeft je relatie in ons geval verdieping. En in ons geval de gesprekken die we samen hebben... zijn vaak cadeautjes om in te lijsten. Ons leven na het ongeval is niet eenvoudig. Mijn man heeft dagelijks veel pijn en zijn energie is per dag beperkt. Maar ons nieuwe leven gaf ons ook wijze lessen. En nog steeds. En dat maakt het ook weer mooi. Goed, Mario, bedankt voor het delen van je verhaal bij deze. En slaap lekker verder. Goedenacht, Wie heb lijn? Hallo. Kom erin? Ja, wil ik je naar zien ja, uh, of niet? Zeker. Ja. Wat is uw nou, naam? Uh, nou, mijn naam is Jan. Jan, vertel het eens, Jan. John, John sorry. John, ja. De Engelse versie. Nou ja, ik, uh, ik laat wel altijd zo doen. Ja, ja goed, John, uh, zeg het eens. Het is zo dat wat mij dus opvalt. Hè? Vroeger hoorde je dit niet. Maar het is mantelzorg. Het is dit, het is dat wij ouderen. Ik ben zelf 75 inmiddels. Wij zijn dus kennelijk een groep die apart gezet wordt. En dat merk je in alles. Financieel gaan sommige mensen heel goed. Die zijn schatrijk. Uh, ja. Vraag maar aan onze grote leider van de PvdA. Die vertelt dat. Plunderen, maar jongens. Maar je mag niet eens als je vrienden of kennissen zou hebben... of een relatie met elkaar samen... dat je elkaar ook nog kan helpen en steunen. Mm -hmm. De er wordt de AOW van de mensen gekort. Ja. Als je geen kinderen hebt, ik heb toevallig pleegkinderen. Ik heb van mezelf geen kinderen helaas. Mijn vrouw is overleden 14 jaar geleden, borstkanker. Mm -hmm. En dat is ook allemaal zo leuk. Die heb ik dan verzorgd. Uiteindelijk moest ze dan opgenomen worden. En ja, is liep ja. af. Maar je hebt, je hebt oh. zelf dus wel ervaring ook met mantelzorg? Uh, in zoverre, ik noem het geen mantelzorg. Ik noem het gewoon ah, okay. iets wat je uit familiaire of vriendschappelijke dingen kan doen. Ja. Mijn broer is kort geleden, dan, ja, twee jaar geleden overleden keelkanker... en die heb een jaar in een verzorgingshuis gezeten. Ja, daar heb je uh, ook voor gezorgd. Werd... Uh, daar uh. heb ik contact ook mee gehad altijd, ja. Hmm. Maar plotseling kreeg je die keelkanker. Hmm. Uh, voor de rest ging het wel goed met hem... en dan kwam hij al dagelijks ook bij mij en dan had je gewoon je contacten. Mm -hmm. uh, die kinderen van mij, want ik noem het mijn eigen kinderen... die zitten dus ver weg, die kunnen niet elke dag bij me komen... maar ik heb wel gelukkig mensen... Niet met mij bemoeien, maar mijn een kringetje. En ja. ik verzorg mezelf nog. U een netwerk. het als het gaat? Ja. Dus en als, als de overheid tegen, als de overheid dus inderdaad zegt van we gaan dat meer laten aankomen op een netwerk van de mensen om u om, uh, he, de, de, de, om de mensen heen, ja. dan zegt u, dat heb ik gelukkig. Ik heb een netwerk. Dan komt het bij ja, mij wel goed. Een beperkt netwerk hoor, het is niet van kijk, je, je woont alleen in een dorp ergens in de uh, middle of nowhere. Huh? En dat ervaart iedereen die dan in zo'n gebied zit. Maar het wordt door die overheid ook niet gestimuleerd. Alleen het gezeik van zogenaamde specialisten, ambtenaren, hè, dit toewijzend en dat toewijzend. Ik kreeg eens een keer een brief ook. Ik had recht op zoveel uur per week. Ik heb gezegd, zo doe er alsjeblieft op. Dat heb ik zo schriftelijk gedeeld. Ik oh. wil met jullie niks te maken hebben. Dat ging vanuit de sociale dienst, kwam dat. Oké. Okay. Nou, ik heb een inkomen dat ik echt niet in de sociale dienst thuis hoor. Mm -hmm. en die, want we zijn steenrijk als bejaarden. Hè? Dat heeft onze grote uh, Samson, daar heeft dat verteld. Onze ja. zuile man van de PvdA. Dus ja, uh, je wordt aan alle kanten dan gewogen, bekeken en, en dat is hinderlijk. Er zijn meer uh, van mijn leeftijd die daar ook niet op geponeerd zijn. Mm. Ik ken er een paar, die hebben een serieuze relatie... maar die mogen niet eens samenwonen. Oh. Nou, als je dat wel zou mogen... Die ja. mogen niet samenwonen. Nee. Want ja, die mogen wel samenwonen, dan... maar dan worden ze gekort. Ja. Dan worden ze gekort, dat doe ik dus, een beletsel. Hè. Uh, ja. Dat is een, uh, ja, eigenlijk een behandeling die niet deugt, als je dat nagaat. Ja. Want in de grondwet staat er artikel 1, hè? Juist. Maar ja, er zijn dus een soort van... Ja, zou ik het zeggen, aparte groep, die is lastig. Ik heb, heb zo'n gevoel dat u de volgende keer op de partij van Henk Krol gaat stemmen. Nou, daar ben ik al lid van en die beveel ik iedereen aan. En ik ken toch iemand, alleen die staat me wat dat betreft zijn uh, onderscheid tussen mensen maken ook niet aan, maar hij zegt wel ware dingen. Ja, en deze twee Ja, want als, als, als, de klant... als iemand natuurlijk onderscheid maakt tussen mensen, is het een oudere partij die er speciaal voor ouder is? Nee, nee, nee. nee ja, natuurlijk nee, wel. Nee, nee, want die, die komen ook voor jongeren op hoor. Want oh. kijk, als ik zie waar uh, kinderen voor uitgebuit worden. Wat, wat doen ze op, voor de jongeren dan? Een opleiding. He, of dergelijke, zich ook rot moeten werken. En wat we nu nog weer ontworpen hebben dat stelsel enzovoorts. Nee, ik zeg vrijheid, gelijkheid voor iedereen en liefde okay. broederschap. Maar dat is een oud woord. Maar daar, daar, uh, daar, maar daar komt de kroon, 50 plus ook voor op. Die nu verpesten, die allemaal ons geld wegsmijten naar bankiers en dergelijke. En mensen hmm. uitzuigen hmm. en vernederen. Hmm. Die moesten zelf eens een keer tachtig zijn. Dat zou ik ze één dag gunnen. En nou dan ja, krukken. Als, het, als het mee zit, worden ze dat. Dus dat gaan ze meemaken. Nou, ik hoop Verlost zijn dat de natuur ons daarvan af helpt hoor. Ik ben tegen geweld. Maar dit zijn, uh, zijn twee enorme. Ja. Uh, ze hebben nergens geen verstand van, maar ze verbeelden zich dat ze een land naar de kloten kunnen helpen. John? Hey, ik, ik ben ook vakbondbestuurder geweest en oh, mijn FNV-broeders die vechten nu gelukkig terug. En ik hoop dat ze hem poten stijf houden. Oeh, ja. Het is in elk geval uh, wel weer duidelijk met jouw verhaal, John... Waarom, uh, waarom de 50PLUS zo enorm uh, goed in de peilingen staat. Want die boosheid die is niet van de lucht vannacht. Nou, die Ook boosheid bij jou. is gerechtvaardig. Ja. Ja. Het is toch de onbeschoftheid in... Dan uh, komt er een gek nog vertellen bij de Kroning... moeten we allemaal 100 euro uitgeven, dat is goed voor de economie. Nou, als ik dat boek krijg, stuur ik het terug... Okay. Ik zeg het je ronduit en ik geef er geen zend vooruit. Willem-Alexander en Maxiva vind ik hele aardige mensen. Ik ken ze persoonlijk John... Maar ik hoop dat ze er een eind aan maken aan deze twee klootzakken. John, ik ga, ik ik ga te afscheid van je, van je nemen. Ik, ja, eh, ik, ik. Je, je boosheid is gehoord, maar ik ga nog naar één laatste beller voor vier uur. Wie heb ik aan de lijn? Ben ik aan de beurt? Ja, u bent aan de beurt. Wat ik is uw naam? Even... Ja, maar -ida. ik had even een vraagje. Ja, maar ik wil Want... even weten wie, hoe u heet. Saida. Ja, Ida. Oh, sorry. Ik praat oh. er doorheen. Uh, bent u wel eens in een verpleeghuis geweest? Want u uh, behandelt dit onderwerp nu. Bent u wel ja. eens in een verpleeghuis geweest? Ik ben wel eens in een verzorgingshuis geweest. Meer bij dan van, één keer. Maar bij een verpleeghuis? Ja, ook wel eens. Ja, ja. of zo. voor je, uh, Verzorging of verpleeghuis. Ja, weer. allebei wel. ja. Ik heb dat zelf, uh, omdat een tante van mij daar lag. En ik ben daar dus op heel veel verschillende tijden geweest. Nou, ja. je ziet sporadisch iemand bij die mensen. Mm. Ja. En kwamen er mensen, want er waren ook mensen die hadden heffenbeschadiging of zo... door ja. dra overmatig drankgebruik. En die waren dus wat jonger. Die kregen dan nog wel bezoek. Die hebben waarschijnlijk wat meer contacten nog, wat meer netwerk. Ja, ja maar die ouder... Ik zat daar een keer... Maar zorg, ben, ben je zelf betrokken bij mantelzorg? Ik heb dat uh, wel gedaan toen mijn moeder... Uh, ja, maar die wonen nog thuis. Maar die moesten dus ook wel wachten op een uh, ander huis. Uh -huh. Zoals na zo'n 55-plus woning. Want ze had een mazonette woning en die kon niet trappen. Oh, ja. dus, maar wel heel erg zwaar. Hoor, want de verzorging is niks voor mij. Maar uh -huh. u, praat u ook wel eens met die ouderen in uw omgeving? Want moeders weten dat altijd heel goed te vertellen. Uh -huh. ik, ik heb laatst nog een man getrouwd die die een kind. Nou, ja. die ziet hij niet meer. Uh -huh. Die man is 70. Ja. En zo spreek ik bij wel eens meer uh, mensen. Ja. Misschien moet u eens een keer even... en dat misschien over twee of drie weken nog eens een keer behandelen. Nou, want... want wat zegt u? Nou, we, we kunnen op zich ook na, na vier uur nog even doorgaan, hoor. Ja, nee, maar ik bedoel van... dat je heel veel mensen... ze hebben wel kinderen, ja. maar ze hebben geen contact met die kinderen. Oh, da, da, da, da, dat is bij deze een onderwerpsuggestie, begrijp ik. Ja, want... Ja, je behandelt het nu, maar ook heel veel mensen zeggen... ja, we hebben kinderen. Maar ze hebben daar geen contact mee. Dat, niet ja. dat ze in het buitenland wonen ja. of zo. Ja. Dat is een duidelijk, duidelijk probleem. Dus, ja. Ja, zo, of, je, of je hebt geen kinderen of je hebt er weinig contact mee... of ze ja. wonen ver, dan gaat het allemaal al niet meer op. Ja, dat hele idee van de mantelzorg. Ik wil je bedanken, Ida, ja. voor je reactie. Ja, maar we moeten naar het nieuws toe. Het ja. spijt me. Goed. Um, zometeen na vier uur. Ja, ik, ik, ik heb zoveel bellers. Ik denk dat ik nog maar even doorga over mantelzorg. Dus blijf bellen. 0800-1121.